8 uur. Dit is Liselol Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse ambassade in Zimbabwe is vandaag weer open. Het kantoor in Harare was de afgelopen dagen dicht vanwege de staatsgreep in het Afrikaanse land. Militairen namen deze week de macht over in Zimbabwe. President Mugabe heeft huisarrest. Het dagelijks leven gaat gewoon door. Wel staan hier en daar tanks opgesteld. Jongeren zijn minder mediawijs dan ze zelf denken. Ze zijn wel handig bij het zoeken naar informatie op internet, maar ze kunnen vaak niet goed beoordelen of die informatie betrouwbaar is, blijkt uit onderzoek van Kennisnet. Meestal ontwikkelen kinderen hun digitale vaardigheden vooral thuis en niet op school. Er is nog steeds geen nieuwe Duitse regering. De onderhandelingen tussen de CDU-CSU van bondskanselier Merkel, de FDP en de Groenen hebben tot diep in de nacht geduurd maar de partijen hebben nog geen definitieve afspraken gemaakt. De grootste knelpunten zitten bij de onderwerpen klimaat, migratie en financiën. Op belangrijke punten zijn er wel compromissen bereikt. Vanmiddag gaan de besprekingen verder. In een Italiaanse gevangenis is de beruchte maffiabaas Totorina overleden. Dat gebeurde in de nacht na zijn 87e verjaardag. Rina zat een celstraf van 26 keer levenslang uit. Er zou het brein zijn geweest achter ruim 150 liquidaties in de jaren 80 en 90. Ook zat hij achter een reeks bomaanslagen. Rina wist jarenlang uit handen van de politie te blijven, maar in 1993 werd hij opgepakt. Rina lag in het gevangenisziekenhuis in Parma omdat hij nierkanker en hartproblemen had. De SER, de Sociaal Economische Raad, maakt zich zorgen over de toekomst van het mbo. In een rapport schrijft de SER onder meer dat robots eenvoudig en routinematig werk kunnen gaan overnemen. Mbo-leerlingen moeten daarom flexibeler en breder worden opgeleid... omdat ze anders niet meer mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. SER-voorzitter Hamer benadrukt in trouw dat het nu goed gaat met het mbo... maar in de toekomst kan het lastig worden. Het weer, periode met zonnen op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat een kapotte vrachtwagen op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knopen lunette 5 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja.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 To precious few September November On this few precious days and the plentiful ways to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 Oh, ik had natuurlijk zeggen, openingsnummer, Patricia Kaas... Franse zangeres, sansonnière, af en toe een beetje jazzy.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 die Be Bel, technisch probleem opgelost. First kiss, I draw my breath and smile at the mellow sunset, dressed in leaves of yellow. In some hours, the sun will rise, and I will walk into tomorrow with further spirit, farthest.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 Is it just for the moment we live? What's it all about when you saw?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 Don't let the obstacles in your way Good in your way. your course and I got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 Michel, Bani Bila en Meid Elker. Muziek van uh, de cd Routeplanner. Ja, prachtig. Een beetje fil filmische versmelting van jazz. Uh, Avantgarde, dub, elektronica, wereldmuziek. En uh, ja, dat past allemaal precies in elkaar op deze cd. De muziek is ook een beetje broeierig, spannend. Een uh, beetje filmische muziek, zou ik bijna zeggen. Mooie cd, Routeplanner Planner 2011. Uh, wat hebben we dan? Oh ja, een van mijn favoriete clubjes. En dat is Muzica Nuda.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 En nummertje, theme for Sam.